4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan heeft voor de rechtbank in New York gezegd dat hij onschuldig is. De Fransman wordt verdacht van verkrachting van een kamermeisje in een hotel in Manhattan. Correspondent Wessel de Jong. Dominique Strauss-Kaan met zelfverzekerde tred uh, stapte hij de rechtszaal binnen. Vergezeld door zijn vrouw. Uh, goed in het pak gestoken. Was zeker niet meer uh, de crimineel van half nacht toen hij daar. Uh, ongeschoren in de rechtszaal zat als een uh, geslagen man. Nu in de rechtszaal maakte hij een, een hele sterke indruk uh, samen met zijn vrouw. Ja, de, de, de uitslag van deze bijeenkomst was natuurlijk volkomen voorspelbaar. Een man van zijn status, uh, voormalig directeur van het IMF, zal natuurlijk niet zomaar toegeven dat hij een vrouw heeft verkracht. Als hij schuldig wordt bevonden kan Strauss-Kaan een gevangenisstraf krijgen van 25 jaar. De 32-jarige vrouw heeft verklaard dat Strauss-Kaan haar in zijn hotelkamer gedwongen heeft tot orale seks. De eerstvolgende zitting is op 18 juli.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 22 doden gevallen. Meer dan 2200 mensen werden ziek.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 van de baan zijn. Op het Stanislas College in Rijswijk is een leerling van 14... neergestoken met een mes. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Algemeen directeur Loogman van de school. Uh, vanmorgen hebben een meisje en een jongen uh, ruzie met elkaar gehad. 14-jarige. Het uh, meisje heeft naar iemand buiten de school gebeld. En die is uh, een ruzie begonnen met uh, de jongen met wie het meisje die ochtend ruzie had gehad. De ruzie met de jongen van buiten heeft geleid tot een schermutseling. Daarbij heeft de jongen van buiten een mes getrokken... en daarmee heeft hij onze leerling verwond. De jongen liep een hoofdwond op en zou het goed maken. Het is niet duidelijk waar de ruzie verder over ging. Het weer. Vanuit het zuiden trekken regen- en onweersbuien over... die vooral in het oosten stevig kunnen zijn. Morgen veel bewolking met af en toe zon en in de loop van de middag buien... met in Limburg kans op onweer. Temperatuur dan van 18 graden in het noorden tot 23 in het oosten. Awb verkeersinformatie. Elf files, 30 kilometer bij elkaar. Een stukje minder dan gebruikelijk om deze tijd. Ook niet al te veel bijzonderheden, behalve dan op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Daar staat bij Batman een file van 3 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht.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 Coachen leer je bij de Alba Academie. Van beginner tot mastercoach, kijk op alba-academie.nl Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. We zijn nog tot half vijf bij u met ons eigen panel Schuld en Boete. Ik stel de leden van vandaag vast aan u voor. Merel van Leeuwen van de Pers, hartelijk welkom. Goedemiddag. Voor het eerst Onno de Jong, strafrecht advocaat Utrecht van het eh, Bureau Ausma de Jong. Bureau kantoor moet ik zeggen. Hartelijk welkom ook. Dankjewel. En Jeroen de oud-rechter en lid van de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamer. Voordat wij eh, met het panel bezig gaan, gaan we ons even nog bezighouden met de Klimopzaak, zoals wij gewoon zijn te doen. Het is de 31ste zittingsdag vandaag. Klimopzaak is de grootste vastgoedfraude ooit hier in het land. Het Philips Pensioenfonds en het toenmalige Bouwfonds... zijn voor 200 miljoen opgelicht. Dat ging zo. Vastgoed werd heel goedkoop opgekocht... en vervolgens heel duur doorverkocht aan deze twee fondsen. Het verschil verdween in de zakken van de verdachten. En dit alles jarenlang en onder de ogen van toezichthouders... accountants, bankiers en notarissen. En vandaag in de rechtszaal een oude bekende... Kees H., ook wel Beauty, Kees en Smeerkees genoemd. Dat zijn de goede namen. Hij is oud-bestuursvoorzitter van het bouwfonds, is zelfverdachte... maar nu opgeroepen als getuige, Gerben van der Marel... van het Financiële Dagblad, volgt de zaak. Is ook een van de auteurs van het boek Vastgoedfraude Gerben van der Marel. Waarom Kees H. als getuige vandaag? Ja, het is heel belangrijk, want hij was natuurlijk de grote baas... van hoofdverdachte Jan van Vleijnen. En uh, ja, het vermoeden is dat hij wist... Uh, van uh, de grote fraude onder zijn ogen en dat hij ook zelf heeft uh, meegeprofiteerd. Mm -hmm. En ja, we zijn nu eigenlijk in een fase, in het proces terechtgekomen waar uh, naar het uh, woord van de een tegenover de andere staat. He. Ze waren allemaal goede vrienden van elkaar en ze stopten elkaar allemaal werk en cadeautjes uh, toe. Uh, ja, maar nu na proces, 30 procesdagen zie je eigenlijk dat dat netwerken, als je het zo kan noemen, zoals justitie het, ja, het uitziet, barstjes begint te vertonen en uh, ja, die verklaringen niet meer met elkaar uh, rijmen. Mm -hmm. Nee, de verklaringen rijmen niet meer met elkaar, sterker nog. Er is sprake van mijn eet, openlijk toegegeven ja. inmiddels. Ja, correct. Het is, Jan van Vlijmen heeft uh, altijd gezegd, ik had toestemming om ongelooflijk veel te mogen bijverdienen, bij ons als directeur. Uh, er kwamen miljoenen zijn kant op en hij zegt, ja, het mocht allemaal van mijn baas. Mijn baas was Kees? Dat was Kees. Uh, hij zei, ja, het was een mondelinge afspraak, maar ik heb het ook een keer op papier gezet. Uh, en die memo, die heeft hij uh, anderhalf jaar geleden eigenlijk met veel bombari uh, de, de zaak ingebracht als ontlastende reis. Van kijk, ik heb het op papier gezet. Uh, en dat heeft hij de tijd volgehouden en daar heeft de rechtbank en ook de rechtercommissaris in het onderzoek ongelooflijk veel tijd aan besteed om die authenticiteit van het document te toetsen. Mm -hmm. um, en hij heeft, is, Jan van Vlijm is behoorlijk onder druk gezet... en heeft eigenlijk anderhalf week geleden toegegeven... dat hij het stuk heeft vervalst, achter de computer is gaan zitten... en de handtekening van die Kees tegen heeft opgehaald. En dat allemaal, terwijl hij al lang uit dienst was... en ook die topman uit dienst was... Maar ze hadden geworden, nog wel wat postpapier van het bouwfonds, dat is altijd handig. Ja, dat hadden ze nog liggen in de kast. Uh, dat hebben ze eruit gehaald, thuis in de printer gestopt en het uh, erop geprint. En dus aan de rechter voorgelegd als onlastend bewijs. Uh, en nu is natuurlijk de vraag, uh, waarom heeft die Kees H. dat uh, nou mee ondertekend? Hmm. En heeft hij daar niks voor teruggekregen? Uh, uh, en klopt het wel wat, uh, wat Van Vlijma erover verklaard heeft? Uh, in hoeverre had hij die toestemming nou? En daar staan ze nu lijnrecht tegenover elkaar. Wat heeft hij daar vandaag over gezegd, Kees H., ja. of nog niks? Nou, hij zit uh, in eerlijkheid gebied te zeggen dat hij al 6,5 uur uh, verstijfd aan het luisteren is wat uh, allemaal over hem wordt gezegd. Uh, want het is de eigen advocaat die nu Jan van Vlijmen onder vuur neemt. Mm -hmm. Eigenlijk in een poging om zijn betrouwbaarheid van zijn verklaringen nu onderuit te halen. Um, uh, uh, ja, Kees, Kees Hart tegen Kees Haag, want je mag wel Kees Hart tegen noemen als topman. Uh, die zou uh, uh, ook gehoord worden, maar er is eigenlijk de rechtbank nu nog steeds niet aan toegekomen. Mm -hmm. uh, dus wat het is, is vooral het? Er is wel... Daar ja, ga de advocaat van, van die topman die nu uh, uh, die verklaringen van die onderdirecteur weer uh, onderuit probeert te halen. Hm. En de de, de de rol van de Raad van Commissarissen is ook aan de orde geweest al vandaag? Dat zijn dus ja. de toezichthouders. Klopt. Uh, de heer Wiegel, VVD-corrivé namensgevallen, was commissaris bij, uh, bij Bouwfonds. Uh, ja, Jan van Vijmen heeft het een en ander verklaard. Hij doet dat om de sfeer te beschrijven bij Bouwfonds in die tijd. Kijk nou om je heen. Hè. Ik was niet de enige. Uh, hè. Het was een sfeer dat je een beetje mocht ondernemen en elkaar een, een kruiwagentje, elkaar een, een, een helpende hand uh, toebood. En hij noemde het voorbeeld van de, de vrouw van Wiegel, uh, die, um, uh, ja, die de wijn uh, mocht leveren uh, uh, voor Bouwfonds. Uh, de vaste wijnleverancier werd ontslagen. Uh, en omdat tegen het had gezegd. Heeft uh, Van Fleijman ervoor gezorgd dat mevrouw Wiegel uh, uh, destijds een grote opdracht kreeg om uh, wijn te leveren. En dat was nogal wat wijn, hè, want Babel had heel veel contacten. Hij wilde daarmee aantonen die belangenverstrengeling, uh, die uh, was ook op het niveau van die raad van commissarissen dat degelijk aanwezig. En ik mm. was niet de enige. En het was een cultuur waar ik, uh, waar ik eigenlijk deed wat iedereen deed. Oh ja, dus de, dat is vaak het excuus, het is de cultuur. En ja, dat is nou, dus kijk, de cultuur is... waar die raad van commissarissen en dus ook meneer Wiegel, die daar toen lid van was, eigenlijk uh, prima inpaste. Ja, maar kijk, het leveren van Wijn is natuurlijk wel wat anders dan een techtsluister van 10, 20 miljoen uh, ja, bij bedrijf. Ja. <laughs> dus in dat opzicht, uh, het is, het is een, een voorbeeld. Hij heeft ook een ander voorbeeld aangehaald van een, uh, uh, iemand die uh, inmiddels is overleden uit de raad van commissarissen. Die uh, ook een ongelooflijk voorbeeld van 9 miljoen uh, gekregen zou hebben. Omdat Jan van Vlijmen een project, een privéproject, weer op gang had geholpen met geld van Bouwfonds. Dus wat dat betreft... Uh, ja, Deze zaak biedt zeker een heel belangrijk inkijkje in die vastgoedwereld. Hè, dat het inderdaad de mores was in het vastgoed. Ja. Je gunt elkaar wat en je krijgt wat terug. En uh, iedereen maakt elkaar rijk en dan is iedereen blij. Mm -hmm. uh, Tot het misgaat uh, en alle vrienden in de rechtbank elkaar om de oren gaan slaan. Want zo, zo gaat het dan tenslotte. Correct. En dan okay. zijn we halverwege het proces en dan is eigenlijk het Zwarte Pieter begonnen. Goed. Gerben van der Maro van het Financiële Dagblad. Gauw terug en hou ons uh, deze week en volgende week op de hoogte. Dankjewel. En wij gaan hier verder met ons panel schuld en boete. Zoals ik zei, Merel van Leeuwen, Jeroen de Koer en Onno de Jong. Laten we het eerst even hebben over iets nieuws van, of nieuws van vandaag. En dat is dat uh, de vereniging Eigen Huis vindt dat de maat vol is. Er wordt ongelooflijk veel volgens hen ingebroken in huizen. En wat zij nu gaan doen, dat is die inbrekers op een speciale site te kijk zetten. Foto's en bewegende beelden van inbrekers... die zij anoniem krijgen toegeleverd... van mensen natuurlijk bij wie is ingebroken. Die gaan ze op een speciale site zetten. De naming en shaming, dat viel natuurlijk meteen... dat woord Merel van leven Wat vind jij daarvan? Kan dit? Nou ja, Ik vind het een beetje raar aan het verhaal dat, uh, dat ze dit naar buiten brengen... en zeggen dat ze nu nog het ministerie gaan informeren... en het college bescherming persoonsgegevens. Mm -hmm. en volgens mij is het een beetje een omgekeerde volgorde... dat je eerst een advies of minstens dit voorlegt bij het college... en vraagt of dit überhaupt wel kan. Want zij zullen daar ongetwijfeld een mening over hebben. Een paar jaar geleden was het zo dat winkeliers ook uh, uh, foto's van, uh, ja. he, van, van, van dieven... op hun winkelruiten plakten... Mocht en, dat uh, toen eigenlijk? Ik kan me niet meer herinneren wat daar toen van gezegd werd. Volgens mij wel. Die ronde koer, als, ja? Als dat ik mocht. Goed. ik Het goed in de onder bepaalde voorwaarden is dat toegestaan. Hmm. Ja, maar er werd toen volgens mij ook gezegd... want ik, ik, ik kon het ook niet heel goed terugvinden. Er werd in ieder geval ook gezegd dat, het, uh, dat je niet mensen... zomaar publiekelijk aan de schandpaal mocht nagelen... en dat het uiteindelijk dat het aan de rechter was om daar een oordeel over te vellen. En het was ook zo dat uh, was er was ook een korps... en die wilde veel plegers op internet zetten. Mm -hmm. Maar dan moet dan wel iets... He, je, er zijn natuurlijk genoeg uh, mensen die vanwege een verdenking of een misdrijf uh, op YouTube of op uh, een, een overvalssite worden gezet. Maar dan is er wel een concrete aanleiding. En uh, dat je niet zomaar een soort hele lijst van mensen mm. volgens mij mag publiceren. Mm. Uh, Onder de Jong maakt het dat uit dat het hier gaat om, om zomaar een vereniging die dat doet? Of dat het feite ja. niks met de overheid te maken heeft? Ja nou, ja, nou precies. Ik denk dat je wel onderscheid moet maken tussen wanneer de overheid het doet als, als wanneer particulieren het doen. Uh, maar ik, ik moet je eerlijk zeggen, ik vind uh, de hele discussie... over wel of niet privacybescherming op dat punt... vind ik niet zo heel interessant. Wat nee? Ik, nee, wat ik veel ernstiger vind eigenlijk... Uh, is dat de aan, wat de aanleiding was voor, voor dat hele gedoe van, uh, van Vereniging Uijgers. En dat is gewoon onvrede met uh, wat de politie doet. Hè? De, de, de politie die neemt aangiftes... Niet op, of die sturen mensen weg, of die zeggen van ja, we doen er niks mee, we hebben er geen tijd voor, we geven er geen prioriteit aan. Je zoekt het maar uit. Er is een enorme onvrede bij, mm -hmm. bij mensen. Daar is uh, dit een uitwas of, van? Ja, zeg daar is je. dit een uitwas van. En je moet, je moet, je moet ervoor uitkijken dat, dat je niet steeds meer initiatieven uh, van dit soort gaat zien in een samenleving waar mensen uh, het recht in eigen hand mm -hmm. lijken te gaan nemen. Ja, dat is... komt een beetje op neer. Ja, vind je dat? Is dit inderdaad al het recht in eigen hand nemen? Nou, nee. wat ze eigenlijk gaan doen, is een stukje opsporing. Hmm. Ze gaan, ze gaan de, de, die foto's uh, of, of die beelden die gaan ze vrijgeven. Zodat iedereen kan kijken en kan zeggen: van ja, dat is hem, die ken ik. En dan gaan ja. ze bellen. Ja. Een ja. beetje hetzelfde wat opsporing verzocht doet. Ja, ja, ja, ja. Maar, maar goed, maar dat die vind ik nou ervoor. juist het, het, het goede aan het initiatief. Ik zit er een ja. beetje dubbel in. Het goede vind ik dat je, dat je als burgers uh, meekijkt en meehelpt met de politie. Want de politie kan niet alles. En dat zie je inderdaad in woning. het is inderdaad waar wat Onder de Jong zegt: dat het absoluut geen prioriteit heeft. Dat de politie, als het om huisinbruiken gaat, vaak zegt: oh, Nou, het Lammar. percentage ligt veel te laag. Uh, op, op, op dit gebied. Uh, en uh, ja, de politie moet prioriteit voor alles hebben. Ieder onderwerp wat wij hier ook bespreken aan tafel ja. vinden we allemaal even belangrijk. Ik mm. moet ja, er dus absoluut niet. naar luisteren. Uh, Kortom, kort uh, als, als je burgers in kan schakelen bij opsporen, vind ik dat goed. Mm. Maar, maar doe het wel op een goede manier. Hè? Want op deze manier, misschien staat de inbreker op de video, maar het kan ook de minnaar van je vrouw zijn. Het kan alle kanten of maar zijn. Ja, niet stilgestaan. Dan. Ja. ja het uh, is zo dat er wel, zegt het, de Vereniging van Eigen Huis. Dan, je kan niet zomaar Iedereen mag wel opsturen, maar niet zomaar. Er moet een kopie van aangifte moet erbij zitten. Uh, die betrekking heeft op die beelden. Dus je moet officieel ja. aangifte hebben gedaan ja. bij de politie. En dan pas gaan zij het ook plaatsen. Helpt dat iets? Nou, ik zie een beetje. Nou ja, Syrische dan blijft. kopjes. Ja, dan komen die beelden. Dat komt niet van de grond. Want de politie neemt een heleboel gevallen die aangifte gewoon niet op. Ja. Dat, dat is echt een probleem hoor. Die onvrede moet je niet onderschatten. Die is, die is heel groot. En het gaat, het gaat, vind ik, wel om ernstige feiten. Ik bedoel, ik, ik ben advocaat. Maar ja. ik zie toch liever dat uh, dit soort activiteiten gebeuren onder regie. En de autoriteit van de politie, hè? zo hoort het tenslotte. De opsporing, vervolging hoort, uh, hoort ja. daar te liggen. De politie zelf is het trouwens niet helemaal eens hoor, met, met, met wat jullie zeggen. Want nee. de vereniging Eigen Huis zegt dus het neemt hand over hand toe. Het is verschrikkelijk. En er staat vandaag in het AD, die hebben dan zo'n eigen misdaadmeter. Ik weet niet hoe betrouwbaar dat is, maar die, die verzamelen gegevens van alle korpsen. En daaruit blijkt dat de woninginbraken, net zo goed als inbraken ongelooflijk dalen. De hoeveelheid. Het, het, het ligt er maar aan hoe je, hoe je meet. Uh, die, die... Dat is vaak het geval, ja. ja. Nee, het afgelopen jaar is het ben aantal woninginbraak uh, uh, uh, weer aardig gestegen. Mm -hmm. Dus als je over korte termijn kijkt, dan stijgt het weer. Als je op een langere termijn kijkt, en volgens mij is die misdaadmeter... gaat vanaf 2001 of zo, dus op tien jaar, dan zie je weer een daling. Uh, kortom, uh, het ligt er maar aan hoe je meet. Maar dat doet er niet zo heel veel toe. Als, je, als er bij jou ingebroken is, dat blijkt, blijft een ongelooflijk ingrijpend delict. En uh, tienduizenden keren per jaar gebeurt dat... En op zijn minst moet je aangifte kunnen doen. Al was het maar elektronisch. Maar de overheid, je hebt wel een verantwoordelijkheid om, om, om dat op jullie, te pakken. En zijn jullie het eens met wat miel zei? Dat dit een beetje, als we even terug naar die Vereniging Eigen Huis... dat het een beetje een onhandige manier van doen is om dit te gaan doen... en dan achteraf te gaan kijken. Uh, um, kan het eigenlijk wel? Ik, ik denk niet dat Vereniging Eigen Huis uh, dit heeft gedaan met het idee... Nou gaan we een heleboel inbraken oplossen. Ik denk meer dat ze dachten, hoe kunnen we eens even goed aandacht... voor dit ja, probleem wat vragen. Wat Anno de Jong zegt. Gewoon de onvrede is even uit op een duidelijke manier. Publiciteit halen. Ja. Goed, laten we naar Fred even gaan. Dat doen we ook regelmatig in, <laughs> dit, uh, in dit forum. Die uh, heeft nu weer van zich laten horen... omdat hij pleit voor een ander regime in de gevangenissen. En eigenlijk een straffe regime. Tenminste, dat, daar komt het in, in, in grote lijnen op neer. Um, gedetineerden die zich goed gedragen, die kunnen uh, uh, wat verdienen. Namelijk meer werk en iets meer bewegingsvrijheid en uh, gevangenen die zich niet goed gedragen... zonder dat hij heel precies zegt... waar dat dan, wanneer je wel of niet goed gedraagt... die, uh, die moeten eigenlijk onder het strengst mogelijke regime... uiteindelijk terechtkomen. Dat zou zo ver kunnen gaan, las ik in een interview met hem... dat iemand die echt niet mee wil werken... 23 uur per dag achter de tralies zit... en één uurtje naar buiten mag... verder ook niet meer aan het werken, niet. Ja. Uh, Merel, ja, eerst maar eens, dus wat vind je van dit idee? Ja, het lijkt me een heel onzinnig plan. Het schetst ook weer een soort beeld alsof het nu alsof gedetineerden al heel veel kunnen in een gevangenis. Alsof het allemaal heel erg vrij is. Mm -hmm. dat, is, dat, is niet zo. dat is natuurlijk niet zo. Uh, wat, wat ik, wat, waar hij volgens mij heel erg aan voorbij gaat... is dat je, dat je dan de gedetineerde populatie... dat het een soort homogene groep is dat het één groep is die je allemaal op dezelfde manier kan uh, uh, bejegenen. Dat ze, maar er zitten natuurlijk mensen bij met psychische problemen... met allerhande andere problemen. En daar zit natuurlijk een heel vaak een heel ander... Uh, een oorzaak achter voor hun gedrag. Maar als je daar verder niet naar kijkt en zegt van... Uh, hè, als je je vervelend gedraagt, dan word je gewoon opgesloten. Ja, dat lijkt me niet een, uh, een oplossing voor, de, voor het probleem. En ik denk ook dat uiteindelijk, als je deze mensen dus weer naar buiten laat... ja, dat... Dat je die, verder die personen daar ook niet verder bij hebt geholpen. Andorion? Ja, nou, het is, het is eigenlijk niks nieuws. Hè, want we hebben natuurlijk al dit systeem. Uh, we, hebben, we hebben artikel 15 strafrecht. En uh, dat zegt dat je dus twee derde strafkorting of één derde strafkorting kunt krijgen. Hè. Stel, je, je hebt een gevangenisstraf van, van 12 jaar. Dan kun je na acht jaar, uh, als je die straf hebt uitgezeten, kun je voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Aan mm -hmm. die voorwaardelijke in vrijheidstelling kunnen een heleboel voorwaarden worden gebonden door de officier van justitie. En je kunt ook je voorwaardelijke in vrijheidstelling verspelen door bijvoorbeeld je binnen de inrichting broer te gedragen. En als je twee, drie keer een, een, een disciplinaire straf aan je broek hebt gekregen in zo'n in zo inrichting, dan loop je de kans dat de officier gaat vorderen dat jouw voorwaardelijke vrijheidsstelling achterwege blijft. En dan moet de rechter dan over oordelen. Dus we hebben al zo'n uh, soort systeem. Dus dit is eigenlijk Wat wil je, een verdere... waarom doet hij dit dan nog? Als het er eigenlijk ja, al nou, weet je, ik, ik denk eerlijk gezegd dat hij gewoon iets heeft van... Ja, ik moet deze week ook nog even in het nieuws met, met een crime crimefightersplan. En daar trappen plan. wij met z'n allen in, wil je zeggen. Dat, dat, <laughs> ja, daar trappen we ook in. Ja. Is dat zo moet je het, doen? Het, het is, voor de het, Ja, nee, ik vind het heel knap in die zin. Ik heb er grote bewondering voor. Want wat hij doet is armoede verkopen als een fantastisch plan is enorm uh, uh, bezuinigd en uitgekleed op die hulp aan gedetineerden. En die, bedoel, dat klinkt heel soft, maar uiteindelijk willen we best hard straffen... maar we willen ook dat als mensen uit de gevangenis komen... dat ze hun leven weer oppakken. Nou, dat helpt niet om mensen 22 uur in een cel te zitten, zoals nu al gebeurt. Ja, en al helemaal niet uh, door, door ze 23 uur van de 24 achter de deur op te sluiten. Kortom, wat we doen is de paard achter het spannen. We maken het minder veilig. Terwijl we hebben al een systeem waarbij goed gedrag beloond wordt... en slecht gedrag... Uh, uh, gestraft. Dat lijkt me heel simpel. En dat is wat hij zegt. Uh, maar laten we dan ja. nou niet de mensen waar, waar de, die wat moeilijker zijn, uh, helemaal uh, uh, uh, opgeven, wegzetten, nou, en dat als is wat jij ook al zei, brengen. dat mensen dan gewoon eigenlijk als verloren worden beschouwd. Jij ja, wilt ja, toch precies. niet meewerken? Goeiedag. En ik las ook dat hij dan vindt dat mensen met, uh, die dan uh, ernstige misdrijven hebben gepleegd, volgens mij, ernstige geweld of, of zeden, dat die sowieso al in een regime moeten komen waarvan ik ook denk, volgens mij is er een rechter die die mensen heeft gestraft... en hoef je ze dan niet nog een keer te straffen in zo'n gevangenis... om het feit wat ze, wat ze nou, hebben dat gedaan. Nou, dat vroeg ik nou. me af. Er, staat, er is door, door jouw partij, Bekoer, de Partij van de Arbeid, gereageerd... door een van je fractiegenoten, mevrouw Bouwmeester, een reactie op dit plan. En een van de dingen die zij zegt is... als er dan al sancties opgelegd moeten worden omdat iemand zich misdraagt in, in de inrichting echt sancties opgelegd moeten worden... dan moet dat niet door een willekeurig personeelslid gedaan worden... of door een willekeurig directeur, maar door een rechter. In elk geval niet door het personeel daar die dan maar kan doen en laten... en iemand in een isoleer kan gooien of zo. Wat vind je daarvan? Ja, nou, ik, ik, de rechter kan natuurlijk niet overzien... hoe dat in die gevangenis er toe gaat. Uh, dat moet het personeel doen. En uiteindelijk is de directeur degene die die, die afweging kan maken. Maar dat moet wel gecontroleerd worden. Dat kan niet ongecontroleerd. Dus ik stel voor dat een rechter dat wel toetst. Al dan niet in, in, in, in, in, in dat de, in de niet van de commissie ja. van toezicht. Ja. Dat gebeurt ja. al. Ja, hoor, we hebben, het is kijk, niet uh, zo uh, dat er een regime is. Dat, dat het gevangenispersoneel en de directeur een eigen regime hebben. Waar verder niemand nee, zicht op heeft. De, de regimes in de, in de gevangenissen die kunnen verschillen. Maar stel uh, een personeelslid legt een, een disciplinaire straf op. Dan gebeurt dat altijd uit naam. He, gemandateerd uit naam van de directeur. Tegen zo'n beslissing kun je in bezwaar. En als dat wordt afgewezen, dan kun je ook nog in beroep. En uiteindelijk kan, uh, beslist de Centrale Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdrecht, de RSJ. En dat is een rechtelijke instantie. Ja, dus ik heb zelf ook... jarenlang in zo'n commissie gezeten. Nou, dat dat ja, werkt ook echt. Een commissie goed. van Toezicht, ja. ja. Dus het is eigenlijk, we, we, nogmaals, we zijn erin getrapt. We zitten iets te bespreken wat eigenlijk. Niets ja, Wat ja, ja. nou, nou, was, was ja. dat maar zo. Ja, wat, wat, je... Het is wel pijnlijk hoor, als je 23 uur achter de deur ja, ja, zit. want ja. hij wil het natuurlijk wel invoeren. Mereld. Het is natuurlijk ja. niet iets wat hij gewoon zegt en wat, wat hij dan vervolgens, wa, wa, dat hij het hierbij laat. Want hij, hij zal het echt wel willen doorvoeren. En jij zei net, jij begon te zeggen, uh, uh, het lijkt net voor de meeste mensen alsof het, nou, nou niet een pretje is, maar alsof het allemaal wel meevalt uh, achter die gesloten deuren. Is het, omdat dat het beeld is wat de meeste mensen hebben... ook misschien zo dat Teven zegt, ik zal nu eens even flink optreden... omdat iedereen maar denkt, de mensen liggen daar lekker luid ja, vee te kijken... en doen verder niks ik, en mogen alles. Ik denk dat dat meespeelt. En natuurlijk zijn, hè, wat, hij de hele tijd, wat hij de hele tijd op hamert en blijft herhalen... dat we veel meer moeten kijken naar de, naar de slachtoffers... en naar uh, vergelding naar de samenleving toe... en dat, dat, gewoon, dat die belangen van die slachtoffers dat, dat veel meer moet meespelen... En, Daardoor zijn uh, alles wat, uh, ja, wat dader en uh, verdachte is, dat, ja, dat, is, uh, dat vindt Teve uh, helemaal niet meer interessant. Moet, uh, we moeten juist die andere kant heel erg benadrukken. Dus dat gaat dan ten koste van Ja, maar, maar dat, uh, ja. Is, dat is zo naïef, hè? Dan denk ik, ja. waar, waar, waar is de samenleving nou mee gebaat? Ja. Is dat zo'n gedetineerde gevangenis uitkomt en weer aan de bak gaat. Mm -hmm. En dan mag je best dwingend in opereren. Uh, maar niet zonder ook de middelen daarbij ter beschikking te stellen. Ik ja. best, best drukken op die mensen om het, om het weer goed op te pakken. Dat, dat was het plan van mijn collega bouwmeester ook. Mm. Maar, maar niet op deze armoedige manier door gewoon maar af te schrijven. Goed. Nee, en het, het, nog oh, één nogleiding. Als, ja. heel snel, als, als het, uh, het, het vervelende is dat je een mooi wettelijk systeem hebt... wat je goed kunt toepassen... en dan zet even er weer zo'n zo, zo ander systeem naast... Wat, wat eigenlijk een beetje buitenwettelijk is... en dat moet dan weer uh, geïmplementeerd gaan worden. En daarmee haal je het hele wettelijke systeem overhoop. Dus het, het is nog contraproductief ook. Juist. Laten we het ook nog eens even gaan hebben over drugs. Het legaliseren daarvan. Uh, dat, dat doen we ook al honderden jaren hier in Nederland. En nou... Maar we zijn nu weer een beetje op de terugweg. Terwijl de wereld juist de weg er naartoe heeft gevonden. Uh, de, oorlog, uh, de wereldwijde oorlog tegen drugs is mislukt volgens een groot aantal mensen. Dus die zeggen nu: marihuana, uh, sommige drugs of drugs, marihuana in elk geval zouden gelegaliseerd moeten worden. Dat zijn 19 voormalige wereldleiders en politici. Onder wie Kofi Annan, niet de minste. Maar ook Presidenten van Mexico, Colombia en Brazilië. Colombia kan je je zeker wat bij voorstellen als het om drugs gaat. Die zeggen dus legaliseren. De wereld lijkt er rijp voor. Nu de Nederlandse politiek nog, want die gaat omgekeerd te werk. Merel, wat vind, je van, wat vind je van deze groep? Die zegt, doe dat nou maar eens. Ja, nou het het lijkt me, ik vind het hand. wel een heel vooruitstrevend uh, uh, ja, wat was het, een rapport. Maar ja. Ja, gewoon dat ze dat dit dan... Ja, dat is nogal wat dat, dat zij zo... Mm. Dat deze mensen tot deze conclusie komen. En ik kan me ook voorstellen dat nou, als je... Uh, Oud-president van Mexico en van Colombia, dat je, dat je daar wel naartoe wil. Volgens mij is het heel erg het probleem dat als je. Uh, er kan natuurlijk nu zoveel winst worden gemaakt op die, op die drugs. Dat het is de, wat die boeren daaraan verdienen in Colombia en uiteindelijk wat je daar op straat. wat je daarmee verkoopt. Dus die marges zijn natuurlijk zo groot. En zolang je dat gewoon in de illegaliteit haalt. ja, weet je, dan is dat gewoon heel erg aantrekkelijk voor criminelen om daar je op te storten. Nou, dat dat iedereen natuurlijk al lang kunnen bedenken. en desondanks. Ja. Het, het is ook al lang bedacht. Ja. Ja. Iedereen die objectief naar dit probleem kijkt... die, die, die ziet dat het, dat het niet werkt. We houden het dogmatisch in stand. Uh, en als een land alleen kan het ook heel moeilijk. Maar je ziet het ontwricht het platteland van Colombia. Uh, hier in Nederland, de politie vangt 15% af, maximaal. Het enige wat dat doet, is de prijs lekker hoog houden. Ja. Uh, kortom, we zijn 60, 70, misschien wel 80% van onze justitiële capaciteit kwijt aan, aan, aan, aan, aan drugsbestrijding. En alles wat ermee samenhangt. Niet als je het legaliseert dat je dan die 80% helemaal vrij hebt hoor. Maar het is natuurlijk wel een achterhoede gevecht. Mm -hmm. het, het is op zijn best huid in de hand. Ja, dit, gaat over, okay. dit gaat nog over marihuana. Dat hè? gaat over marihuana, ik bedoel, ja. Ik kan me voorstellen dat de meeste zaken die ik dan doe... drukzaken, dan gaat het niet om marihuana uit Colombia... Om... Nee. maar dan gaat het om uh, cocaïne uit ja. Colombia... Ja. Ja. en heroïne en uh, opium. De laatste tijd heel ja. veel uit Iran... Ja. Ja. Uh, maar dan gaat het over harddrugs natuurlijk. Maar, maar, maar dan nog, Helemaal nog maar, maar, maar een, een oude koe uit de sloot halen. Alcohol hebben we wel in de gezondheidhoek. Ja. Dat is ook een groot ja, probleem. Zeker. Maar dat zeggen we ook niet ja. jongens. Iedereen die dat doet is strafbaar. Ja. Kortom, je moet je ogen niet dicht hebben voor het probleem. Juist niet. Je moet het open hebben. Maar dan kan, moet je alleen maar constateren. Strafrecht geeft de oplossing niet. Ja, maar ja, ook met, met de softdrugs. Met de marihuana en de wiet en, en de as, Dan zijn we ook hier in Nederland weer op de weg terug natuurlijk. Precies. Als, is, als we hè? gaan naar, naar, naar, naar, naar, naar de koffieshops, de, de, de met, met de pasjes. Nou, dan gaan we weer... Uh, we gaan weer 10, 15 jaar terug. Zo blijft het pappen en dat houden. Zo blijven we altijd een Eerst waren we het land, het zei, moet legaliseren ja. de hele wereld tegen. Nu zometeen is de hele wereld voor. En dan nee. wij het niet. Ja. Ja. Maar als we het hebben over de capaciteit van de politie. Hè? Jullie zeggen ook het is doodzonde dat ze daaraan hun tijd moeten besteden. Zolang je dat strafbaar houdt, en zolang je met, met zo'n pasjesysteem voor koffieshops en voor- en achterdeur en hoeveelheden grammen. Dat ja, is het, allemaal zonder van de tijd kunnen, dat, kunnen ze beter ergens anders aan besteden. Dat, dat, dat noem ik echt geneuzel. met, met die koffieshops, met die, met die, uh, pasjes en zo. Ik bedoel, dan moet je gewoon zeggen van nou goed, we hebben koffieshops of we hebben geen koffieshops. Dan moet je een keuze maken. En als je geen koffieshops wil, dan zul je keihard moeten bestrijden. En dat kost meer, meer opsporingscapaciteit. En, uh, maar goed, wij krijgen het natuurlijk wel drukker dan. Maar, uh, Wij de advocatuur. Ja. Maar als je, als je wil legaliseren, dan moet je het ook doen. En dan moet je ook vanuit dat standpunt, vanuit die visie... moet je, gaan, moet je, moet je aan de gang gaan. En niet, niet op deze manier, want dit is ja, pappen en nat houden. Hm. Nog even heel kort, over, nu we het toch hebben over de capaciteit van de politie. Er blijkt uit een, uit een onderzoek of uit een rapport... dat de aanpak van illegale prostitutie, die heel erg voorrang zou hebben moeten krijgen... dat dat bij lange na niet gebeurt. Dat er eigenlijk nauwelijks wat aan gebeurt. Het is veel te veel gezegd, maar veel en veel minder dan gedacht. En de politie zegt ook weer, we hebben de mensen gewoon niet, we hebben de expertise niet. Dit is ons uit de hand gelopen, Merel. Heb je enig idee, wat is, is, is dit verkeerde prioriteiten leggen of is het inderdaad mankracht Nou, ik weet niet. Ik heb een We keer vorig jaar heb ik een verhaal gemaakt in Groningen. Daar, daar hebben ze een de vreemdelingenpolitie wel, maken ze daar heel goed werk van. Daar hebben ze een systeem bedacht. Daar hebben ze vier mensen volgens mij voor vrijgemaakt. Dan gaan ze maken ze bijna dagelijks een rondje door de Hoerenbuurt. En elke prostituee die ze niet kennen, daar gaan ze een praatje mee maken. Daar scannen ze het paspoort van in. En daarvan weten ze, dat, daar proberen ze mee te praten. En daar praten ze mee en daar proberen ze van te achterhalen. Zit ze hier omdat ze het zelf wil of omdat we denken dat ze slachtoffer is van een pooier? En daar werkt dat heel goed. Daar hebben ze mm -hmm. dat heel goed in beeld. En ze zeiden ook tegen mij: Weet je, die opstartfase dat, dat kost veel tijd en veel werk. Maar als je dat eenmaal allemaal hebt gedaan. Er zit ook niet heel veel verloop in. Dan, weet je, dan kan je dat wel gewoon. Uh, dus het is wel, is te, wel te, doen. te doen. Het is ja, een het goed voorbeeld voor het goed te doen. Jeroen, de koer, laatste 30 seconden. Het heeft heel erg met die drugs te maken. Hier hebben we het wel gelegaliseerd. Juist om de positie van die vrouwen te verbeteren. Uh, maar zorg dan wel dat je de illegale kant pakt. Want anders heeft het geen enkele zin. Oké. Okay. Jeroen Gekoer hoorde we als laatste. En Onno de Jong, hartelijk bedankt. En heel graag tot de volgende keer. Merel van leven van de pers ook bedankt. Dit was de villa voor vandaag. Morgen zijn wij er weer live vanuit Den Haag. Om half vier op deze zender. En zo meteen na het nieuws van half vijf, het Radio 1-journaal. Tim Overdiek. Komkommers, tomaten, sla, paprika, nee, nee, nee, nee. Oh. En nu ook touw G, nee. Ook nee. Niet de boosdoener van de EHEC-bacterie. Hoe leg je het nu nog uit aan je kinderen dat ze echt hun groente moeten opeten? En dat op het moment dat de kinderopvang duurder gaat worden. Heeft niks mee te maken als een leuk bruggetje. Vooral dat onderwerp, kinderopvang, is de rode draad in onze uitzending. Waarin we ook ruimte hebben voor Burma, Jemen, Somalië, Mars en Jupiter. Eerste hoofdpunten van het Nieuws, Eeuw Jong. Radio 1, het NOS-journaal. De slechte kwaliteit van het Nederlandse wiskundeonderwijs... gaat leiden tot economische schade. Dat heeft het Centraal Planbureau berekend. Nederland staat sinds 2009 niet meer in de internationale top 10... van beste onderwijslanden. En vooral op het gebied van wiskunde blijven de resultaten achter. Slecht onderwijs kan de economie volgens het CPB... jaarlijks 6 miljard euro schade opleveren.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 Duitse onderzoekers hebben monsters genomen bij een biologische kweker van kiemgroentes, maar geen spoor van de bacterie gevonden. Tot nu toe zijn komkommers, tomaten, sla en kiemgroenten als taugeel aangewezen als de bron van de EH-besmetting voorlopig ten onrechte. Minister Schultz van Hagen verzacht de bezuinigingen op het openbaar vervoer in de grote steden. Amsterdam, Rotterdam en Den Haag mochten eerst 165 miljoen euro minder uitgeven aan het stadsvervoer. Schultz brengt dat bedrag nu terug naar 142 miljoen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AOWB Verkeersinformatie, 25 files, 85 kilometer bij elkaar. Een lange file inmiddels op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Vorst en Badmen 10 kilometer na een ongeluk. De rechter is daar dicht. En op de 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 5 kilometer. En daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Sparen in eigen hand via WestlandUtrechtBank.nl. De spaaronline rekening is de spaarrekening met een toprente van 2,7%. Waarbij u kosteloos kan opnemen waar en wanneer u dat wilt.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 NOS Radio 1-journaal met Tim Overdik en Lucella Carasso. Goedemiddag. De hele vorige week hadden we het over komkommers. Vandaag leek het de week te gaan worden van de Tau G. Maar ook dit soort gekiemde groenten blijkt dus niet de boosdoener van de EHEC-bacterie. De zoektocht gaat verder. Het zal ongetwijfeld besproken worden bij de crashes vanmiddag. De kinderopvang, die vanaf volgend jaar duurder wordt. Minister Kamp gaat uitleggen waarom dat nodig is. En we kijken ook of er effecten worden verwacht voor de arbeidsmarkt. U kunt reageren wat het voor u betekent via ons weblog op nos.nl .no of via Twitter apestaart Radio 1. De directeur van het Centraal Planbureau is de gast na vijven om te praten over de kwaliteit van het onderwijs. Zoals u al hoorde, vooral in het vak wiskunde is de kwaliteit gedaald. En het planbureau heeft berekend wat ons dat op lange termijn kost. Kamermeisjes in New York stonden te demonstreren toen Dominique Strauss-Kaan de rechtbank binnenliep. Zometeen een verslag van zijn voorgeleiding. We zijn er met dit radio 1 tot half zeven vanavond. Komkommers dus niet, tomaten niet en nu ook de taugé van een biologische boerderij waarschijnlijk niet. Bij onderzoek werd de EHEC-bacterie namelijk niet aangetroffen, zo melden Duitse ambtenaren. Terwijl gisteren juist bekend werd gemaakt dat een vermoedelijke bron van de agressieve EHEC-bacterie gevonden was. Wouter Meijer in Duitsland, Wouter, maar alweer niet dus. Uh, nee, of eigenlijk moet je zeggen waarschijnlijk niet. Er zijn nu 40 monsters onderzocht van dat bedrijf. Uh, daarvan zijn op ruim de helft op 23, um, is, die, daarvan zijn nu 23 onderzocht. En daar is geen EEC op aangetroffen. Dus het kan op de rest nog wel zitten die nog niet is onderzocht. Maar de kans is natuurlijk klein dat dat daar wel te vinden is. En zo'n partij Dalgete of, of dat soort kiemgroenten is natuurlijk ook al lang verkocht en opgegeten. Dus het kan ook nog wel zijn dat er een paar jaar, een paar weken geleden, uh, een paar weken geleden wel een besmetting is geweest die zich via deze boerderij dan over Duitsland heeft verspreid. Maar dat weten we nu dus nog niet. En misschien zullen we het ook nog nooit weten. Nee, want ze kwamen bij deze boerderij omdat mensen die ziek zijn geworden het uh, daar vandaan hebben gegeten. Precies, dat is de onderzoeksmethode die ze de hele tijd al toepassen. Hè. Mensen vragen wat ze gegeten hebben en dan kijken of daar iets gemeenschappelijks in zit. Gisteren kwam toen de minister van Landbouw van de deelstaat Neder-Saxe volledig onverwacht... met een ingelaste persconferentie en de mededeling dat er duidelijke aanwijzingen zijn... dat op veel plekken waar mensen besmet zijn geraakt... inderdaad, Tauge en dergelijke van deze firma uit de omgeving van Ulten is gegeten. Maar vandaag vraagt iedereen zich natuurlijk af waarom een minister dat zo hard hoept... als je het de volgende dag nog niet kan aantonen door concreet onderzoek. En dat was vorige keer ook al het geval met die komkommers. Uh, Duitsers staan natuurlijk wel bekend om degelijkheid, goed georganiseerdheid. Waar komt dit nou door, deze gang van zaken? Ja, het grote probleem is toch dat, dat federale stelsel... waarin heel veel dingen bij de deelstaten liggen. Uh, en dus ook de controle van de voedselveiligheid. Dat is allemaal prima als het gaat om de snackbar en de bakker op de hoek. Dat kun je rustig door de provincie laten doen. Maar zoiets groots als dit, waar, waar, zou, waar het, het hele land in feite mee te maken heeft... dat zou je centraal moeten regelen. Maar er is geen centraal punt in Berlijn... waar alles bij elkaar komt in de hoofdstad. Alles wordt door die deelstaten gedaan. En je ziet ook inderdaad, hè, het is inderdaad Hamburg... Waar de, waar de wethouder roept dat het Spaanse komkommers zijn. Nu een minister in Neder-Saxen, Iedereen roept maar wat. Die mensen zijn ook, uh, aan de ene kant hebben ze misschien het beste voor... met de burgers en de consument, door ze goed te willen voorlichten. Maar aan de andere kant zijn ze vaak ook een beetje ijdel. En denken ze, nou, als ik het nou het eerste roep, dat we Eureka, dat we het antwoord hebben... dan ga ik de geschiedenisboekjes in als de minister die dat gedaan heeft. Maar er is niemand in Berlijn die ze uh, ja, op de vingers tikt... of waar eerst de boel zou worden gecontroleerd voordat ze het melden. Een soort RIVM, zoals in Nederland, zo'n instituut bestaat in Duitsland niet. Is daar nu wel een pleidooi voor, door politici? Ja, vanuit de oppositie komt dat wel, uh, maar de regeringspartij. En bijvoorbeeld de federale minister van Landbouw, mevrouw Eikner... want die is er natuurlijk wel, maar die heeft hier weinig over te zeggen. Die gaf zojuist de persconferentie waarop ze zei... wij zitten er bovenop, wij verzamelen alle informatie. Maar zij kan blijkbaar niet voorkomen dat ministers uit deelstaten... Uh, op eigen houtje roepen dat ze een bepaalde boerderij... of een bepaalde partijgroente hebben geïdentificeerd. En dat we vervolgens niet kunnen bewijzen. Wouter Meijer vanuit Berlijn, dank voor dit moment. Minister Kamp van Sociale Zaken had het al aangekondigd. De kinderopvang wordt duurder. Sinds vanmiddag is ook bekend met hoeveel precies. Voor iedereen met kinderen in de opvang... komt er een nieuwe, vaste, eigen bijdrage van 180 euro per jaar. En hoe meer je verdient, hoe meer je zelf moet gaan betalen. Dan wordt er ook nog gekort op het kindgebonden budget. Peter Blok. Minister Kamp van Sociale Zaken, u zet het mes fors in de kinderopvang. Waarom doet u dat? Dat is noodzakelijk, omdat de uitgaven voor deze regelingen de afgelopen jaren heel sterk zijn gestegen. Dat kunnen we als Rijk niet langer voor onze verantwoording nemen. Die uitgaven zijn te hoog. Wij moeten onze overheidsfinanciën op orde brengen. Daar moet ook sociale zaken een bijdrage aan leveren. En in het bijzonder ook deze kindregelingen zijn daarbij in beeld. Alle ouders moeten betalen 180 euro per jaar extra. Een extra vaste bijdrage. Ja,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 dat de mensen met de laagste inkomens... dat die enkele tientallen euro's per jaar meer kwijt zijn... als er twee kinderen gemiddeld twee dagen per week in de kinderopvang hebben. Maar mensen met een hoog inkomen, vanaf 135.000 euro... die zijn maandelijks enkele honderden euro's extra kwijt voor hun kinderen. Ja, bent u niet bang dat veel moeders denken van... Ja, voor mij hoeft het niet meer, ik stop met werken? Nee, het is zo dat er nog steeds een hele forse bijdrage blijft... van de Rijksoverheid voor de opvang van kinderen... In totaal, dat noemen wij collectief gefinancierd... dat komt of van de werkgevers of van de, werk, of van de Rijksoverheid... wordt nog steeds een twee derde deel van de kosten voor onze rekening genomen. De ouders gemiddeld dragen daar een derde deel aan bij. Dat betekent dat er nog steeds een forse subsidie plaatsvindt is voor kinderopvang. En dus veel ouders in staat worden gesteld om met subsidie van de Rijksoverheid... kinderen in de opvang te hebben en dus ook zelf tijd te hebben om te kunnen werken. Hoeveel vrouwen gaan terug naar de aanrecht? Eh, niet veel. Wij denken dat het totale effect van de maatregelen... Die we nu genomen hebben, uh, zal zijn ongeveer 0,1% arbeidsdeelname. En dat is wel heel weinig. Dat is weinig en uh, die maatregelen zijn ook zorgvuldig genomen. Maar gelooft u dat echt? Tuurlijk, anders zou ik het uh, niet zeggen. We hebben dat ook, uh, behalve dat we het zelf geloven, hebben we het laten uh, doorrekenen door het Centraal Planbureau. En het effect van deze maatregelen wordt ingeschat op 0,1% arbeidsdeelname. Ja, de koopkracht gaat er dus volgend jaar fors op achteruit. Niet alleen die kinderopvang. Het kabinet gaat nog veel meer nare maatregelen nemen. U bent minister van Sociale Zaken. Ja, waar moeten we rekening mee houden? Hoeveel gaat onze portemonnee uit? Dat hangt er vanaf. Dat is voor iedereen verschillend. Mensen behoren soms tot één groep, soms tot geen enkele groep en soms tot meerdere groepen. En in iedere groep is verbetering of verslechtering van de koopkracht aan de orde. Hoe dat precies uitpakt voor de mensen, dat gaan we bekijken in augustus als we de begroting voor het jaar 2012 opstellen. En dan zal dus er dus een zicht zijn op wat de koopkrachteffecten precies zijn van alle maatregelen die het kabinet nu gaat uitvoeren. Die maatregelen die voeren we uit, niet omdat we dat zo leuk vinden... Maar omdat wij graag de overheidsfinanciën op orde willen hebben. Als die overheidsfinanciën niet op orde zijn... dan is dat een grote bedreiging voor onze welvaart. En door te zorgen dat die overheidsfinanciën wel op orde zijn... kunnen we een gezonde basis hebben voor onze toekomst. Maar als je kinderen hebt, dan ga je er minimaal 2% en misschien wel 5% op achteruit. Het is zo dat als je kinderen hebt en je krijgt kinderopvangtoeslag en je krijgt kindgebonden budget en er zijn andere kindregelingen. Het gevolg van de ombuigingen die wij nu door gaan voeren om de sterke groei van de afgelopen jaren, om die voor een deel weer terug te halen. Het gevolg daarvan is inderdaad een achteruitgang in koopkracht gemiddeld in de orde van grootte zoals u die net noemt. Als je bijvoorbeeld drie dagen in de week werkt en nu vier dagen kinderopvang krijgt, dat kan straks niet meer. Nee, er komt een koppeling tussen gewerkte uren en kinderopvangtoeslag die je kunt krijgen. Dus dat betekent dat als je heel weinig werkt kun je niet heel veel kinderopvangtoeslag krijgen. Als je tien uur werkt dan kun je veertien uur kinderopvangtoeslag krijgen. Als je twintig uur werkt dan kun je 28 uur Kinderopvang toeslag krijgen. De rekensom van Minister minister van Sociale Zaken. De kinderbijslag blijft buitenschot. Wordt er gerekend op de, het speelplein bij de crèches? Martijs van der Wiel in Utrecht, bij zo'n kinderdagverblijf. Het is het tijdstip dat de kinderen worden opgehaald, Matthijs. Ja, de eerste ouders komen nu al binnen druppen. Vanaf half vijf mocht het, hè? Half vijf, inderdaad. Ja. Kinderdagverblijf, vriendjes in Utrecht Oost. Zo te zien hebben ze net rijstwafels gegeten. Want ik zie hier tussen de kruimels. Om nog even zoet te houden, hè? Het laatste uurtje. Ja, dat klopt inderdaad. <laughs> en de eerste ouders die ik ook heb kunnen aanspreken. Maar het is zo ontzettend moeilijk om het te berekenen. Hè? Wat gaat het nou schelen straks? Hele ingewikkelde berekeningen. Je moet uh, inschatten wat je inkomen dan wordt in 2012 of 2013. En ook maar weten wat het uurtarief zal zijn van de crash. En dan kom je, krijg je die hele berekening. En dan weet je het ongeveer. Het is haast niet te vatten hè, voor ouders wat, wat het nou netto zal uitmaken. Maar is het wel dat, uh... het... zal inderdaad moeilijk zijn voor ouders om uh, te begrijpen uh, wat het zal uh, gaan kosten en uh, ja, wat ze er zelf aan moeten gaan bijdragen. Ja. Hebben ze het er over vanochtend? Of, of moet het nog doordringen het nieuws? Ik heb ze er vanmorgen nog niet over gehoord nee. dus ik ben benieuwd hoe de reacties straks zijn ja, vanda Vandaag is dan de uitwerking van de plannen bekend geworden. Dit is uh, Ilona trouwens en dit is een wijk, ja aan de ene kant zijn er jaren 50 flats, oude flats maar je hebt hier ook mensen uh, die uh, bij de universiteit werken, eigenlijk verschillende soorten inkomensgroepen en er was net een interessante discussie tussen de leidsters want ik liet een tabelletje zien wat het nou kan verschillen, wat het nou uit gaat maken straks met drie verschillende inkomensgroepen en dan zei de ene die zei, ja, dat is ook terecht, wie veel meer... Ik zei, degenen die er hard voor werken, ja, die uh, hebben ook wel recht op hun vergoeding natuurlijk. Ze werken er niet voor niks hard voor. Ja. Alleen uh, het tabelletje is niet helemaal echt juist, want het gaat uit van twee dagen. En ja, de meeste ouders die veel geld verdienen, die brengen hun ouders meer dagen. Hoeveel dagen gemiddeld hier? Oh, gemiddeld drie dagen. Nou, ziet u gevolgen hier van deze veranderingen voor het aantal uren die de ouders gaan afnemen? Nu nog niet, maar ja, we kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. Nee. Nou goed, er moeten nog veel ouders binnenkomen. Ik ga ze vragen of ze het al berekend hebben, of ze het nieuws al gehoord hebben... en of ze dan van plan zijn om misschien meer thuis te blijven. En daar ben ik vooral benieuwd, Matthijs, inderdaad. In hoeverre ze denken dat ze erop achteruit gaan... en of dat dan reden is om uh, minder te gaan werken... en hun kinderen wellicht uit de kinderopvang te houden. Laat dat de vraagstelling zijn voor je reportage... Na na vijf uur tot straks, eh, Mathijs. Voor de laatste keer vanavond Holland Sport. We praten zo met presentator Wilfried Jong. Voor het verkeer, bedanken we ben John Bakker. Met 25 files en 95 kilometer is het heel normaal op dit moment. Maar wat niet normaal is, is de lange file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo... tussen Voorst en Badmen, 12 kilometer na een ongeluk... De rechterrijstrook is afgesloten. Verkeer vanuit uh, Apeldoorn richting Hengelo... kan beter omrijden via Zwolle over de A50 en de N35. En verkeer komende vanuit Arnhem uh, richting Hengelo... Uh, kan beter omrijden via Doetinchem over de A12 en de A18. Beter gaat het inmiddels op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Staat bij Sliedrecht nog wel 7 kilometer file, maar alle rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik... De mensen uit Burma mochten ruim een half jaar geleden naar de stembus voor het eerst in twintig jaar. Die verkiezingen verliepen niet vrij en ook niet eerlijk, zo was de conclusie. Ook al had de militaire groente wel beloofd Burma om te vormen tot een democratie. Journalist Minka Nijhuis is net terug uit Burma. Goedemiddag. Goedemiddag. Bijzondere reis. Je komt er elke keer toch weer in, in het land. Ja, Burma is een oude liefde van mij, dus ik, ik wil daar toch minstens één keer per jaar een kijkje nemen. En hoe trof je Burma aan een half jaar na die verkiezingen? Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Want een half jaar na de verkiezingen betekent ook pas twee maanden na de installatie van een nieuwe regering ongeveer. Dan, hè. Dus dat is best vroeg om te, tot een conclusie te komen over welke kant het opgaat. Er zijn wel wat kleine aanzetten van meer democratisering. Ik trof bijvoorbeeld een van de eerste dagen dat ik daar was een, een journalist aan. Een Burmese journalist die best blij was dat de regering had aangekondigd... dat er een wekelijkse persconferentie zou zijn waar ze al hun vragen kwijt zouden kunnen. Nu bleek die in Rangoon één keer te hebben plaatsgevonden. En de vragen waren dermate lastig voor de woordvoerders dat het meteen weer was opgeschort. Desalniettemin zei deze man, kijk, we hebben die vragen wel kunnen stellen. En we blijven bellen naar de nummer. Dat zijn rechten die we nu hebben, die we vroeger niet konden uitoefenen. In dat soort kleine dingen zit het hem op het moment. En verder is het wel zo dat er nu het leger niet meer alleen de dienst uitmaakt... met, met een leider die heel duidelijk over alles het laatste zegje had. Er zijn een aantal verschillende machtscentra ontstaan. En het is niet duidelijk wie daar precies de boventoon voert en wie de hoeveel macht heeft. En ook daarin zit een zekere ongewisheid met kleine verschuivingen... die misschien ook ongewilde ruimte kan, uh, kan creëren. Nou, en wat, wat bedoel je daarmee? Wat, wat zou dan het gevolg kunnen zijn? Nou, vroeger was het gewoon veel duidelijker. Het leger had de macht en dan de senior general, de oude generaal. Dus uh, Tan Shui, maakte al jaren die dienst uit en dat was heel duidelijk. overzichtelijkheid van de dictatuur. En één iemand die een hele harde lijn voorstaat en aan de touwtjes trekt over alles. En nu zijn er toch een aantal uh, zijn ministers waarvan niet duidelijk is uh, of, ze, of ze alleen maar de harde lijn voorstaan. Ze komen wel grotendeels uit het leger of dat ze toch iets meer openheid willen, want... Ze zijn, die verkiezingen zijn natuurlijk niet voor niks geweest. Het gaat ook om, om legitimiteit en om te kunnen zeggen, kijk, we zijn op de goede weg. Hoe legitiem waren ze? Nou, het waren natuurlijk geen vrije en eerlijke verkiezingen. Er is al om te beginnen in de aanloop naar de verkiezingen een heel ongelijk spelersveld geweest, omdat de partij die gelieerd was aan het leger alle ruimte kreeg en alle middelen, de oppositie nauwelijks en ook de grootste oppositiepartij van Aung San Suu Kyi niet meedeed. Verder waren tijdens de campagnes allerlei voorbeelden... van intimidatie, van oppositieleden, et cetera. Dus die hadden nooit echt heel veel kans. En dan is er ook tijdens de verkiezingsdag zelf... Uh, is, er, is er wel op verschillende plekken ook fraude gepleegd. En allerlei groepen die aan de regering gelieerd waren... zijn ook onder druk gezet om op... Op de uh, partij te stemmen die, uh, die dicht bij het leger stond. Dus nee, vrij en eerlijk waren ze beslist niet. Wat denk je als buitenstaander, als leek aan Beer, maar dan denk je dus aan de totale macht van het leger. Maar ook aan um, uh, Aung San Suu Kyi, de oppositieleider. 15 jaar huisarrest gekregen, ja. opgeheven. Maar wat betekent dat concreet? Kan zij haar rol als opposi oppositieleider nu op een of andere manier een klein beetje waarmaken? Nou, ze zit wel in een erg moeilijke situatie. Om te beginnen is haar partij. Het bestaat niet meer formeel als politieke partij, want wie niet meedeed aan de verkiezingen had geen recht meer om als politieke partij te bestaan. Het kantoor is nog wel open en ze organiseert allerlei bijeenkomsten. De partij doet veel sociaal werk op het moment. Maar het is duidelijk, ik heb haar heel even gezien deze keer, dat de autoriteiten geen toenadering tot haar zoeken om haar op een of andere manier een rol te geven. En Hoe was die ontmoeting? Nou, het was heel kort en heel onverwacht, dus het, uh, het overviel me een beetje. Wat? Ze spreekt eigenlijk geen media deze dagen, maar omdat we elkaar langer kennen en ze mij zag, trok ze haar kamer binnen, dus toen hebben we toch heel even kunnen spreken. En dan blijkt heel duidelijk dat aan de ene kant heeft ze de afgelopen maanden alle deuren open willen houden om te kunnen spreken met de regering die geven eigenlijk niet thuis. En daarmee zit ze in een lastige positie, want mensen beginnen te zeggen... ja, wat gebeurt er nu en wat doet Aung San Suu Kyi en we krijgen haar niet te zien. Ze zit in Rangoon, ja, politiek uh, lijkt er niet echt een rol voor haar. Die willen haar zien, dus ze heeft wel bevestigd dat ze binnenkort... Uh, na 19 juni, dat is haar verjaardag, gaat ze reizen het land in... om zich aan mensen te laten zien en daarmee komt de, de, de dus verhouding tussen haar en de autoriteiten wel in ander vaarwater. Want dat is natuurlijk iets waar de, waar de huidige leiders niet blij mee zijn. Als zij op een soort van, al is het geen politieke campagne... maar toch in ieder geval grote aantallen mensen zal gaan trekken. Want, want is zij van plan om in de toekomst nog mee te gaan doen aan verkiezingen? Wat, wat is haar toekomstbeeld wat dat betreft? Ja, Dat is altijd een moeilijk punt bij haar... omdat ze weinig wil zeggen over toekomst. En daarmee krijg je ook het idee... Ja, ze praat niet over een toekomstige strategie, maar heeft ze die ook eigenlijk hmm. wel. En uh, Zoals de zaken nu liggen, wil ze niet meedoen aan de, aan de volgende verkiezingen, omdat er een grondwet onder dwang uh, in het leven is geroepen waar zij niet achter kunnen staan. Dus vooralsnog hebben ze zich op het standpunt gesteld dat ze, dat ze niet zullen deelnemen aan de nieuwe verkiezingen. En dat is een moeilijk punt, want er zijn ook op oppositiepartijen die pragmatischer denken en die zeggen ja, we, we, zullen, we hebben nu een heel klein stukje van de cake in het parlement en daar moeten we op voortbouwen. En die volgende verkiezingen, die zijn eigenlijk veel belangrijker dan die van de afgelopen november. En ja, dan vinden zij dus dat Suu Kyi zich door niet mee te doen politiek buit, nog verder buitenspel ja. zal zetten. Nou, het was een interessante reis en een bijzondere ontmoeting... natuurlijk met haar uh, Minka Nijhuis. Dank voor jouw verslag vanuit Burma. Graag gedaan. Tien voor vijf. Willemijn Hubert, met het weer. Met een beetje pech, Willemijn, kun je vandaag wel drie of vier keer kletsnat worden... als je boodschappen doet of even, of even de hond uit gaat laten... want dan regent het weer en dan schijnt de zon weer en zo ging het de hele dag door. Geldt dat voor het hele land, deze situatie? Ja, eigenlijk wel. Vanochtend was het uh, in onze regio... in Hilversum inderdaad, de ene bui naar de andere en dan af en toe de zon... Op dit moment is het uh, vooral in het noorden van het land waar er nog wat buien zitten. Maar in België ontwikkelen zich weer nieuwe buien en die trekken... De komende uren van zuid naar noord. Dus ook dan kan je meer boodschappen doen. En die hond later toch af en toe nog op plans regen verwachten. Dus wel die vlugge veranderlijkheid. Is dat wat je dan ook de komende dagen gaat zien? Ja, het wordt langzamerhand wat minder. Morgen kan je het ook nog verwachten. alhoewel, morgen de ochtend in elk geval droog begint. En ook wat zonnig. Maar dan komen er ook weer vanuit de zuiden buien aan. Ook onweersbuien. Dus dan heb je nog steeds weer kansen om wat nat te worden. En dan later woensdag en donderdag. Dan is het een stuk droger in elk geval. En is het in de temperatuur? Die is morgen ook nog een graad of 23 maximaal in het oosten van het land. In het westen gaat graad of 19. En daarna daalt hij weer. Maar dat is eigenlijk volkomen rond de normaal, want dan komt het op een graad of 19 uit. Dan nog iets anders. Het is begin juni. Hoorikoorts. Ja. Ik had er zelf ontzettend veel last van afgelopen weekend. Gelukkig vandaag niet dankzij die regen. Mm -hmm. Maar deze eerste week in juni, wat zijn op dit moment de omstandigheden voor hoorikoorts? Hoikhoor ja, niet zo gunstig helaas. Ik ben een van de gelukkigen die er geen last van heeft. Maar er zit ook weinig verbetering in. De verwachting voor morgen is ook echt uh, ongunstig. Het zijn nu de gras en de brandnetels uh, die volop in bloei uh, zijn. Buien brengen een tijdelijke verlichting. En uh, ja, er is ook weinig wind. Dus het is eigenlijk uh, pech. Nou, dank je wel. Ja, ja toch Na acht jaar is vanavond de allerlaatste uitzending van Holland Sport. Bedenker en presentator Wilfried de Jong. Goedemiddag. Goedemiddag. Nooit meer de massagetafel en petje op, petje af. Nou... Thuis wel, toch? Ja, thuis wel. Ja, nee, doe, ja. doe het elke dag. Met welk gevoel zit je nu vlak voor die laatste uitzending? Nou, nou, nou ja, eigenlijk wel een beetje zoals iedere week. Gewoon uh, zorgen dat het een goede uitzending wordt. En je uh, niet gek laten maken door het feit dat het de laatste is. Dus gewoon uh, repeteren en uh, teksten goed maken. En uh, met de redactie overleggen. Eigen, eigenlijk nog wel redelijk gewoon. En weer samen met Matthijs van Nieuwkerk. Ja, dat is extra leuk. Dat maakt het extra leuk. We hebben uh, tussenmiddag al even vergaderd en met elkaar gezeten. En... Uh, dat is ontzettend leuk, want hij zit in feite al vakantie. Hij zag ook bruin uit. <laughs> maar uh, uh, nou ja, hij maakte geen enkel probleem van om, voor zijn, uh, om in zijn vakantieperiode... toch nog eventjes de laatste hollandsport mee te doen. Want jij wilde dat graag met hem doen. Nou ja, we vonden het nou, eigenlijk ook een idee van de redactie. En ik vond het eigenlijk ook heel goed van de, dat, dat uh, ja, we zijn ooit samen begonnen. We hebben het ook samen verzonnen, het programma. Destijds. Dus dan uh, is het ook wel leuk om het zo te eindigen, ja. En, en hebben jullie speciale gasten die, die dan vanavond komen? Nou, die, die, die zijn niet extra speciaal dat de laatste uitzending is. Uh, Epke Zonderland is er. Uh, die komt wat laten zien, wat turnoefeningen laten zien. En Willem van Hanegam is de gast. Die komt praten over Oranje. En uh, Heijn Verbrugge, de voorzitter van de UCI, komt praten over het gevalletje Armstrong. Oh, dat is interessant. Dat is, is interessant, ja gast. Jazeker. Ja. Ja. En, en er zaten altijd verrassende dingen in. Hè? Ik, ik kan me Miek van Geenhuizen, de hockeyster, herinneren met haar tackles. Die aan het ja, <laughs> hockey was en Louis van Gaal, die volgens mij achter een lopende band... Allemaal dingen mocht uitkiezen. Bedacht jij die dingen nou vaak zelf die in de studio gebeurden? Nou, een beetje, ja. Soms wel, soms niet. Dat hangt er echt vanaf uh, over welke, uh, welk onderwerp je het hebt. Uh, sommige dingen, zoals massage staat we wel zelf ooit verzonnen. Maar uh, ja, het heeft gewoon te maken met als een redactie goed uh, nadenkt over gasten en zegt van ja, weet je waar ze heel goed is. Dus ze heeft een enorm goede stikbehandeling. Ja, dan zeg je van, nou, willen willen het in de studio zien. En als het dan blijkt dat zij ook nog twee hondjes heeft, zegt nou, gooi die hondjes er dan ook maar bij. <laughs> ja. Want die hondjes geloof ik dat hij, als zij thuis deed, uh, ja daar hoef je ze mee, deed. dat was het verhaal. Maar in de studio deden ze het Dees niet. Het niet. En is er één interview of één zoiets waar, waar je met het meeste plezier aan terugdenkt, is altijd een moeilijke vraag. Maar waar heb je zelf veel plezier aan beleefd? Nou, ik, het, het, uh, het, het is eerder dat soms ook wel eens heel hard kunt lachen achteraf als het heel erg misgaat. Bijvoorbeeld bij Nicoline Sauerbreij, hadden we, ja, die had zo'n poortje waar ze doorheen moesten. Uh, onze snowboarders, Olympisch kampioenen. En dan wil je dat dus laten zien hoe zo'n poortje werkt. Maar ja, dan, dan werk je dat met moeite naar anderhalve meter hoog. En dan moeten ze door een schuine, schuine afdaling nemen naar de vloer toe. Nou, die afdaling was niet meer dan twee meter. En die, geloof ik, die ski's van haar 1,80 waren. Dus, <lacht> dus ze heeft maar 20 centimeter gegleden. Weet je wel? Dan ja. zie je dat achteraf terug, denk je, jezus, wat slecht. Wat <lacht> zag dat eruit? <lacht> ja. En, en is er een gast geweest die je die heel graag had gewild, maar die nooit is geweest? Ehm. Uh... Nou, schiet me niet direct iets binnen. Ik ben ook wel verwend hoor, moet ik zeggen. Met uh, Goran Ivanisevic, uh, Johan Cruijff, uh, et cetera. Weet je wel? Maar Want, is dat uh, ook de reden dan dat het nu ophoudt? Dat je het misschien allemaal wel gehad hebt? Nou, nee. Het, het is wel het leuke aan sport is wel dat, dat, er, dat er altijd wel weer nieuwe talenten komen. En uh, mensen die uh, twee jaar nog geleden nooit had uitgenodigd, die zijn nu opeens echt heel groot geworden. En dat zijn dan weer inter interessante gasten geworden. Maar waarom stop je er dan mee? Uh, omdat dat acht jaar best lang is met het programma... en ik ook alweer uh, wat nieuwe dingen wil gaan doen in mijn televisiewerk... en dat niet alleen wil beperken tot live sportprogramma. Ja, en... Dus, dus ik, ga wel, ik, blijf wel, ik blijf wel sportdingen maken... maar misschien krijg je die wat meer langer en documentair karakter. En daarnaast ga ik in november, december een nieuw live televisieprogramma doen. Alright, want, want je laat wel een gat achter ermee. Het is een programma dat sport op een bijzondere manier benadert. Het zou ja. zonde zijn als dat helemaal weg is. Ja. Ja, gaten, kun je vullen. Uh, en dat ga jij doen. Nee, <laughs> nee, ik was er nu juist mee gestopt. Ja, ja nee, maar ik bedoel op een andere manier. Door wel sportdocumentaires te maken. Oh, nou, dat, nou, ja, dat, dat, dat zal dat wekelijkse gevoel van onsport niet vervangen. Uh. Want dan ik denk ik dat, dat, dat, dat, dat ik daarmee juist wat minder op televisie zou zijn. nee ja, ik bedoel eerder dat, dat gewoon, ja. Anderen moeten dat maar vullen. Ja, ja, dat, dat denk ik dan. Weet je ik hoop al. dat het gebeurt. Ja. Nou, geniet van de laatste uitzending. Dat doe ik zeker. En uh, we gaan kijken, half negen ja. vanavond Holland Sport op Nederland 3. Bedankt, okay, heel friet jongen. Dag. Hoi. En na vijf uur meer uh, nieuws over de bezuinigingen op de kinderopvang. U kunt ons ook laten weten wat dat betekent voor u. Hoeveel gaat u extra betalen per maand? Is er een reden nu om meer of minder dagen kinderopvang te nemen? Via Twitter, NOS Radio 1 of op onze website, op onze weblog op nos.nl. De reacties na vijf uur. Tot zo. Vandaag in BNN Today. Is het wel of is het geen Tau -gay? We duiken diep in de killer kiem. RTL Z bestaat 10 jaar. En presentator Roland Koopman vertelt over het succes. En Erbe Wennemars neemt zijn buurman mee. En wat die doet, dat hoor je vanavond. Vanavond, half negen, op Radio 1 BNN Today. Volg ons ook online via bnntoday.nl. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.